Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Geert Wilders voert de druk op. Hij vindt dat het kabinet te weinig doet om Nederland het strengste asielbeleid ooit te geven. Daarom hield hij vanmiddag een persconferentie. Wij hebben als PVV niet getekend voor een kabinet waar er alleen maar AZC's bij komen. Nederland moet weer Nederland worden. Wilders kwam met 10 punten. Als het aan hem ligt gaan bijvoorbeeld binnen een paar weken de grenzen dicht voor alle asielzoekers. Ook wil hij een stop op gezinshereniging en moeten er AZC's dicht. Gebeurt dat allemaal niet, dan dreigt een kabinetscrisis. Verzekeraar Unive is helemaal klaar met gesjoemel met scooterverzekeringen. Jongeren zetten die op naam van hun ouders omdat dat een stuk goedkoper is. Unive heeft het allemaal in de gaten. Ze zien regelmatig dat er een premieberekening wordt gedaan voor iemand van 16. En dat twee dagen later Later, op hetzelfde adres een verzekering wordt afgesloten voor een veel ouder iemand. En dat is fraude. Al heeft niet iedere jongere dat door. Daar kwam economieverslaggever Roland Muller achter. Ik zie dat jij hier een scooter hebt, die is van jouzelf? Ja, die is van mijzelf inderdaad. En heb je hem ook verzekerd? Mijn ouders hebben hem verzekerd. Ik was destijds was ik nog 16, dus ik had uh, nog niet de, de, de, de juiste salaris om daarvoor te kunnen verzekeren. maar uh, ja, dat is nu eigenlijk gewoon zo gebleven dat het op mijn ouders uh, de verzekering zit. Heb je wel eens een ongeluk gehad ermee? Ja, maar dat was, dat was vanuit mezelf. Ik was in een buslijst als ik gereden. <laughs> Univee waarschuwt dat je niet verzekerd bent voor de schade die je als jongere rijdt op naam van je ouders. Ze roepen iedereen op om eerlijk te zijn bij het afsluiten van een scooterverzekering. En Erik ten Hag moet nodig zijn LinkedIn bijwerken. De oud-trainer van Utrecht, Ajax en Manchester United heeft zijn handtekening gezet bij Bayer Leverkusen. Ten Hag stond ook weer op het lijstje bij Ajax, dat een nieuwe trainer nodig heeft. Maar verslaggever Anna de Jong snapt wel dat hij naar Duitsland gaat. Bayer is nog net een treedje hoger dan Ajax. Het is ook nog eens niet heel erg ver van de grens. En hij woont in Twente, dus het is ook nog is relatief in de buurt, denk ik ongeveer even ver rijden naar Amsterdam vanaf zijn woonplaats. En het is misschien ook goed voor hem om iets nieuws te gaan doen in plaats van toch weer terug naar het oude nest bij Ajax. Waar je eigenlijk al het maximale uitgehaald hebt, waar het lastig is om het nog beter te doen. Ja, dan komt een topclub als Bayer Leverkusen en dan kies je daarvoor. Het weer vanavond wordt het in het westen steeds bewolkter. Daar kan een bui vallen. Morgen begint overal nat, later droogt het op en het wordt morgen een graad of 17. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wordt nog file gereden op de N9. Vanuit Den Helden naar Alkmaar bij de uh, Schagerbrug. 8 kilometer file, half uur vertraging daar. 10 minuten vertraging op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 2 kilometer file en 10 minuten op de N248 Wieringenwerf Schagen. Bij de aansluiting met de N9 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 And all the laughing and the crying and every.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 She's, She's posting some pictures.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 ik blij dat ik uit de ton Ik ben blij dat ik uit de toon, blij dat ik uit de toon... Het was februari en ik zag ineens een aankondiging voorbij komen van het programma Podium 107.1. En dat uh, moet Lien ook wel bekend in de oren klinken, dat uh, programma Podium 107.1, want er is er zelf ook geweest. En uh, daar zat deze Inbos in. En Inbos die is hier ook uh, geweest. Net als Melanie Ryan. En dat was een, uh, was een, ja, het was leuk dat ze met z'n tweeën in één studio... Dus ik dacht, ik ga eens een keer kijken bij collega Maarten Verduin...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 Ik laat me mezelf zijn Ik laat me mezelf zijn Ik knap de kaart En dan zou er iets moeten komen en dan uh, komt er even niks. Maar ik heb er wel wat gewonnen hoor. De wereld mijn feest verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gewuld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gewuld als nu. Weg zijn de kroegen, weg zijn de kater, stronken flaters. Wazige morgens en zorgens niet te betalen. De wereld heeft mijn feest verklaard. Het is een verbazing bij het lot waar men mij misdoorde. Een verbazing bij het slot van wel eens bij mij boorden. Geen parasieten, geen geblij, geen gestroop meer, geen gevrij, geen gelik meer. Het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij feest klaar. Het is een geschenk van.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 En dat was Jacob D. Edwards, in het Nederlands zo waar. En hij was hier in uh, maart van dit jaar, was hij de gast. En toen uh, had hij het over Ruth en Ruth the End. En dat ging over de sterfelijkheid van het leven. En toen zei ik: Nou, lekker bedankt. Ik zit tegenwoordig in een seniorenwoning, dat is dus mijn voorland.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 want hij lacht me toe Ha huh? De vuren zijn getoond Maar ik blijf het herleven Mijn hemel kleurt rood Sta op in de regen Tot tot en vertoofd Moet door met het leven Zoals gewoon Ik moet je Steeds sterker tot het overspoelt. Zal vallen met de sterren Er alweer interviews blijven liggen. Hebben we toch maar even de koe bij de horens gevat? En aan de telefoon hebben wij Michiel Bakker, maar hij is beter bekend als JM Bakkus, maar dan met B-dubbel. Nee, niet dubbel A, B-A-C-U-S. Zo is het toch? Ja, zo is het helemaal. Jaap. Goed. Ja, Goed. ja, ja. Uh, Nederlandstalige folk, ja. Ja. Zo, noemen, zo noem ik het althans. Uh, hoe, hoe ben je daarop gekomen? Om Nederlandstalige folk te maken, Ja, ja? ja de teksten moesten Nederlands zijn, wat mij betreft. Dat is toch voor mij, tenminste, de taal die het, die het dichtst bij het hart ligt. en, en waar ik het meest bespraakt in ben. Mm -hmm. uh, en ja, die folkmuziek dat dat komt deels doordat ik groot fan ben van Lennart Cohen.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 Nee. nee, ik snap wel... Um, nee, ik heb uh, volgens de producer een uh, verfrissend gebrek aan, uh, aan kennis van popmuziek. <laughs> <laughs> Daar trap je mij meteen op. Ja, uh, maar volgens mij heb jij ook nog wel ergens in de landen volgens... aan uh, een popronde meegedaan, of ben ik nou uh, eventjes... Ik, ik heb me daarvoor aangemeld. Uh, ik... En dat was in de tijd dat ik nog alleen speelde. Dus als een, als een echte singersong zong, je alleen met een gitaartje.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 Te stilt. Wie mij kan horen is vrij Je haren zijn donker en alles Het flonkert is klein in je heidense hand De camera klikt, je zegt dat je schrikt En je wijst naar het zwijgende land Je zegt met de stem van de groene rivier Dat je wacht op het licht van de maan Laat ik zever het weer.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 eggs.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 Dicted my life spent, my line was short You said you'd give me some of yours Cause you'd rather live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 So. I've been trying to hold out forever I've been trying to count the stars